Oké. Okay. Ik ben van 37. Ja, ja, ja. En hoe was dat om zo op te groeien? Het was heel gezellig. Ja? ja, ja het was een warm gezin. Ik had zes zusjes. Vijf boven me, één onder me.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 die had vier zonen en daar zijn er twee van naar Haarlem gekomen. Ja, ja. En nou, die hebben allebei een smederij opgericht. Eén ja. op de Zeilstraat in Haarlem. En ja. de ander op de Houtplein. Oké, okay. nou daar gaan we het straks verder over hebben. Okay. Ik, wil, ik wil het eerst even over jouzelf hebben. Mm -hmm. Dus een, een, een gezin, vader, een moeder, acht kinderen...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 en die is wel nooit erg uh, goed geweest. Maar dit gaat alle perken te buiten. Oh. Wilt u ziel met alle middelen meewerken. Om hem weer in het rechte spoor te krijgen. Oh, joeitje. staat er zo kindman wilde niet deugen op, uh, nee, op de lagere ik, school. Ik werd pokhout in de derde, vierde klas. Werd ik uitgestuurd. Ik heb, ik heb de hele schooltijd op de gang doorgebracht. Jezus. Ja, yes, dat yes. was een kring van een juffrouw eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar ja, goed. Dat, dat, en daar praten je niet over. Dat gebeurde gewoon. En, ja, uh, ja. En toen kwam ik in bij een mannelijke leraar van de Wetering. Ja. En dat was in de vijfde. En toen in één keer ja, daar had ik een klik mee. En uh, hmm. sindsdien is het uh, keurig in het spoor gebleven. Goed zo. Goed zo. Ja, kijk eens aan. Het grappige is, die ja? kleinzoon van die van de Wetering... die ja. is nu bedrijfsleider in ons bedrijf van Hillegop.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 En uh, ja, die moffen, die, die, die Duitsers, die trokken dus meteen uh, ten aanval. Hè? Dat was een oorlogsverklaring. Ja. Eigenlijk om, uh, om niks. Ja. Maar goed, het, uh, die zijn dwars door België gelopen. Ja. Om naar Frankrijk op te rukken. En, uh, ja, ze schoten alles op uh, met kanonnen omver. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. zoals de Russen. nu de, de, de Buikers is de, een hele mooie bibliotheek. Die is totaal verwoest. En uh, ja, dan krijg je gouden naam dat je agressor bent. Maar, ja. De, het komt van twee kanten, hoor, de zaak.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 En die heeft daar een hele leuke tijd gehad in Amsterdam. En die is er goed overheen gekomen. En die is later getrouwd. Hij heeft vier kinderen gekregen en ook een prima huwelijk. En, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, dat is gelukkig goed afgelopen. Maar ja, dat, dat soort dingen gebeuren. De Temple of Roses staat op het album Small Treasures van Kerani. Kerani heeft natuurlijk een website, kerani-official.com. Terug naar het Kimon. Hij vertelt verder over zijn vervolgonderwijs. Uh, Na de lagere school, ben je naar het Triniteitsliceum ja, gegaan. het Triniteits Hoe was dat? Die, uh, want dat, dat was denk ik ook al vier tot zes jaar of zo. Uh, dat je daarop was op bezig en de eerste klas, uh, ja, de overgang was wat groot. Ik was meer aan spelen buiten en aan het voetballen en aan het doen. Dan dat ik studeerde, dus dat hebben we gedoubleerd. En daarna is het uh, vlot achter elkaar, heb ik het afgemaakt. Oké, okay, ja. toen toe hele leuke tijd trouwens, prima school. Ja? Hele goede leraren. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. <clears throat> dat is uh, in uh, ja, is... Haarlem Noord, hè, Trinité. Nee, het is heel erg ook.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 Ja, ja, ja. Ik heb er zeker twintig jaar op gereden. Dat was geweldig. Oké, okay, ja. okay. dus je had hem uh, ja. al aardig op maat. Had je hem al, uh, want ja, je was natuurlijk nog niet uh, echt uitgegroeid. Nee, maar dat, kon, dat ging prima. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. En wij fietsten wel heel veel, want als die school ging om half drie uit. En dan gingen we met de stelknapen knapen altijd uh, naar Zandvoort in de zomer. Ja, ja. Naar het strand, naar Ries. Oké. Okay. En de laag op strand moesten ze huiswerk maken. Nou, daar kwam niet veel van terecht. <laughs> en daar heb ik leren zwemmen in, in zee. Dat was heel fijn. Want er uh, was een badman, Floor, die, reed, die liep daar nog met zo'n zo rode broek. En die had zo'n houten roeiboot die uh, oh ja. eventueel redding uh, okay. toestanden. En dan mochten wij dan mee uh, varen. Mm. Dus twee jongens roeien. Dan uh, nou, sprongen we halverwege. Uh,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 Dat was, uh, dat, ging, dat was natuurlijk ja. een soort moment van jaar rond, pavle, ja, rond pappel van Mijn oudere zusjes gingen er ook heen. Toen zat er nog een zigeunenorkest uh, van Kreek of Serban. Oh. En die speelde daar van die zigeunenmuziek. En die, daar waren die zussen helemaal gek van. En in mijn tijd, dat ik in de vierde vijfde klas zat van de middelbare school. Ja. Dan ging je daar op de fiets heen of met de auto, ook al zie ik hem. En uh, <tie> dan ging je daar dansen. Hmm. En uh, Rudy Veenstra, die was pianist daar. En later kwam er een orkestje. En daar hebben we echt de, de verlovingstijd doorgebracht. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat Wat dansten we op de ouderwetse manier. Dat um, dus, is? Uh, nou ja, dat hey, je dus de arm omheen sloeg, weet je wel. Foxtrot ja. en, ja. de, en de tango, dat soort dingen. Dat werd je allemaal geleerd op dansles. Ja, schreuder. Ben je meer schreuder geweest? Nee, ik ben Martin. Oh. De Schachelstraat. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Uh, daar heb ik ook mijn echtgenoot voor het eerst gezien. Hmm. Want ik was... Uh,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 En op de uitvaart heb ik dat verhaal van die platte schoenen dus verteld. Oké. Okay. Ja, want ze dat leeft ik, niet dat meer. Dat he? voor mij de criteria waren. En uh, ja, als slotregel maar... heb ik gezegd dat platte schoenen en paardenstaart... ...uitstekende criteria waren voor het kiezen van een echtgenoot. <lacht> <lacht> ja. Maar je vrouw is inmiddels uh, dus al... Uh, die is nu bijna vier, ja, 2000 overleden. Ja. 2000 Perfect. overleden, oké. Okay. Een album van Keranië uit 2017. Met Ed Kiban gaan we terug naar zijn tijd op het Triniteitslyceum. Je had gymnasiumafdeling en ABS. Ik zat ABS-A. Oké, okay. dat, dat stond zeg maar. op de talenkant. Okay. Ja, en de handel, hè. economie. En, uh... ja, ja. Was dat ook ingegeven door het bedrijf van je vader? Ja, ja ik had ook niet, uh, toen nog niet echt interesse in klassieke talen en zo. Nee. I